Uur. Christian met het NOS Journaal. CDA Buma wil haast maken met de klimaatwet, zei hij op het congres van zijn partij in Den Bosch. Hij riep andere partijen, met name GroenLinks op, om te stoppen met touwtrekken over de inhoud van de wet. GroenLinks en de PvdA kwamen in 2015 met het idee om wettelijk vast te leggen... dat de CO2-uitstoot in Nederland met 55% omlaag moet... Het huidige kabinet nam het idee van een klimaatwet over, maar noemt een reductie van 49 procent. Het kabinet wil daarvoor ook steun van andere partijen. Buma riep GroenLinks op om mee te doen aan de breedste klimaatcoalitie ooit. Hij merkte op dat de onderhandelingen over de klimaatwet nu al langer duren dan de kabinetsformatie. Duizenden websites die een zogenoemd groen slotje hebben, zijn niet veilig, blijkt uit onderzoek van de NOS. Een groen slotje geeft aan dat gegevens via een versleutelde verbinding en dus veilig worden uitgewisseld. Daarvoor heeft de website een certificaat nodig en dat kan tegenwoordig snel en gratis worden aangevraagd. Maar het certificaat zegt alleen iets over de verbinding en niet over de website zelf. Internetcriminelen maken er daarom ook gebruik van. Zeker 4300 websites die als malafide bekend staan, hebben een groen slotje, blijkt uit het onderzoek. Een deskundige zegt: dat betekent dus dat je veilig bestolen kunt worden. De KNVB doet niets tegen de monsterzeges waarmee een amateurclub uit Arnhem afgelopen week kampioen werd. De Arnhemse team MASV3 had een veel beter doelsaldo nodig om de titel binnen te halen. Dat lukte door de laatste twee wedstrijden tegen Veluwezoom 2 te winnen met 24-1 en 23-3. Daardoor ontstond de indruk van matchfixing. Vanwege de eerste monsterzegen kwam een KNVB-waarnemer kijken bij het tweede duel... En die concludeerden dat er niets onrechtmatigs gebeurde. MASV 3 was volgens de KNVB gewoon veel beter. Het weer, veel bewolking. Alleen in het zuiden en zuidoosten mogelijk wat zon. Ook morgen begint bewolkt of zelfs mistig. Later breekt de zon voor zich. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dag. hier is hij dan weer, ondergetekende Fred Heij. En dan bij ZFM Entertainment vanaf de Tolweg Tina. op die 106.9 en 104.5. En uh, ja, lekker zomerse klanken. En uh, ja, zoals u weet, ja, hier op het Raadhuisplein in Zandvoort. Ja, de Radio NL uh, ja, editie met allemaal Nederlandstalige artiesten. En uh, ja, het begint niet om 8 uur, maar om 7 uur. En, en daarom, uh, daarin ook uh, Mart Hoogkamer. En, ja, die, daar bellen we dadelijk eventjes mee. Met zijn, over zijn nieuwe single. En natuurlijk over, uh, ja, zijn nieuwe album. Ik ga in ieder geval een, een plaatje verdraaien. En, uh, ja, een uh, wat oudere. Uit, uit uh, 2016. Ja, lachen en een beetje huilen. En dat, uh, allemaal met Wilke Alberti. Dus blijf lekker luisteren. En, uh, ja, zo dadelijk dus meerdere artiesten die we eventjes, uh, ja, in de uitzending gaan halen. Ik zou zeggen, lekker de schoen aan. Richting Zandvoort. Voor het leuke Verstijnen hier om 7 uur. Lachen, een beetje huilen. Ik wil met niemand ruilen. Want dit is het leven dat ik leef. Je geeft er al je tijd aan. En ik wil nog even doorgaan.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 Een beetje huilen, Willeke Albert hier in Mart Hoogkamer. Ja, en Mart, Mart Hoogkamer is vanavond dus ook te zien hier in Zandvoort op het podium van Radio NL Verstijn. En ja, ik, ik, zou, ik zou zeggen, trek lekker de schoenen aan en kom deze kant op. Ja, het is in ieder geval te roog en ik zou zeggen, ja, blijf ook even lekker luisteren natuurlijk. Tot de, tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u met Entertainment voor u op 104,5. DHB plus 5C en uh, ja. Uh, uh, ja, TV-tekst hebben we nog. Ja, ik ja dit is uh, Johan Huizen en waarom kan ik die mooie tijd niet uh, vergeten? Ik zit hier alleen op mijn kamer en kijk. Foto van jou, je lachend gezicht maakt mijn triestige bij even blij. Het was op vakantie in Spanje, de liefde die kon niet meer stuk. Maar plots ging jij weg en je zei ik ben veilig I'm going Bij jou, dan ben ik gelukkig en heb ik jou steeds om me. Heen. Maar als dan die dromen verdwijnen, dan is daar de realiteit. Maar dromen. was je dan Johan Heuzer. En waarom kan ik die mooie tijd niet meer vergeten? En dat allemaal vanaf de Tolweg 10a. En ja, we gaan een plaatje draaien van Mike Danne, Ook hier te zien in Zandvoort op het podium van ja, het, het Radio NL Festival hier al. Kom weer bij mij. Kom weer bij mij. Als het je spijt. Kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt. Kom je bij mij.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 Het is met geen woord uit te leggen. Heb ik hier mijn tijd afgespeeld? Ik kon het niet meer aan. Het glipte langzaam weg. Je blik die zei me vaarwel. Ik moest je laten gaan. Jij koos je eigen weg. Het afscheid dat kwam wel te snel. Als het je spijt, of ben ik je kwijt? Flash. Dat was hij dan, Mike Dane En kom weer bij mij. We gaan nog even een plaatje draaien. En dan we Mart Hooggaan te bellen. En dat is van Michael Omen en Wereldvrouw. We zijn uitgepraat. you Vrouw en ja, we zijn nog steeds in afwachting van Mark Hoogkamer. En ja, hij is, hij is natuurlijk druk en onderweg. En, en, dus uh, ja, ga, ik beloof u, het gaat zeker goed komen. En uh, ja, we gaan lekkere muziek draaien van Bauke. En ik hoor uh, mooie muziek. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, stap in de auto. Uh, nou, trek eerst je schoen aan en stap dan in de auto. En uh, ja, kom hier in Zandvoort, want ja... Vanavond is er een grote happening met bekende artiesten hè, zoals euh, ja, Dries Roelvink, Mike Peterson, Dario, Wesley Bronkhorst, Danny Vroegen, Mart Hoogkamer, Mick Herren, Tom Haver, Michael de Hollander, Jeffrey Tanis, Mike Dane en de feestzanger Irvin en uh, Sydney Bischoff. en dat allemaal hier in Zandvoort op het Raadhuisplein. En dat begint om 7 uur. Eerst een plaatje uh, van Bauke en ik hoor mooie muziek. <tied> Je daar nog staan, je keek me even na. Op het strand de gitaren die klonken heel zacht Je kwam wat dichterbij, ik weet nog wat je zei Op een man zoals jij heb ik zo lang gewacht. Ik dacht ik ben uitgekoren Ik ben voor het geluk geboren ik hoor muziek als je praat, als je lacht, mooie muziek in mijn droom elke nacht. Ik ben de koning te wijf, als je even naar me kijkt. Ik hoor muziek als je praat, als je lacht, mooie muziek in mijn droom elke nacht. En dan zing ik mee, met dat lied voor ons twee. Warme bloed, de lente in mijn bloed Want het leven met jou is het mooist wat er is Hoe mooi een bloem kan zijn, zie ik als jij verschijnt Weet het zeker dat ik me in jou niet vergis Ik zag jou en ging geloven Je bent een engel van hierboven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 Geschreef. Sommige van jouw vrienden leek het beter Dat ik uit je leven verdween Leugens en verhalen, nee niets was te gek Het was moeilijk de waarheid te zien Maar je wil niet meer verder Trekt, vraag ik of ik niet weet. Het is de moment, iedereen was zo spontaan. Je stelde me voor aan je beste vriendin. Ik weet nog, zij keek mij zo aan. Vanaf dat moment ben je anders handig. Het leek alsof iets was geknapt. Het vertrouwen was weg. Nee, is meer dan zo. Dan Wesley Bronkhorst en draaien nog een keertje jong. En dat uh, ja, ook vanavond hier op het podium in Zandvoort. En uh, dat allemaal op het Radio NL Festival. Beginnend om zeven uur. En ja, we, ook deze de staat vanavond hier op het uh, plein, het Raadhuisplein in Zandvoort. Mick Herren en Leefje Droom. Blijf lekker luisteren tot zeven uur Entertainer voor jou. En dat allemaal ten tolweg Tina vanuit Zandvoort. Met een brief van jou, waarin ik schrijf: het is koud zonder jou! 53 jaar het klopt van geen koud. Nee, voor jou nooit misling. Stee Waar jij niet bent geweest Een glas bier en een sigaret Jij kwam binnen en de toon was gezet Je was een man van iedereen Maar waarom ging jij zo snel heen? Dat is geweest. Maak van het leven maar één groot feest. Leef je droom. Ja, dat was je dan. Mick Hedden en leef je droom. En uh, droom niet je leven. En dat allemaal voor Traalhaarsplein vanavond om zeven uur hier in Zandvoort. We gaan een plaatje draaien van Joe Helena. Even lekker. Iets rustigs. Hij gelooft in mij. Nacht te slapen. Ik vroeg hem gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikte wel van ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je, ik ben weer blij van in de kroeg, zoals hij weet heb ik nooit genoeg, hoe was het, dat was alles wat hij vroeg. Daar zijn we. Ja, eventjes, uh, eventjes dealen op de achtergrond. Wesley, een hele goede uh, ja, middag nog. Ja, goedemiddag. Hey, goedemiddag. hey uh, jij bent onderweg naar Zandvoort of niet? Nou, bijna. bijna. bijna. Oké. Okay. Ja, we gaan uh, met uh, tien minuutjes de auto nu. Ah, oké. Okay. En uh, alles al voorbereid, neem ik aan. Voorbereid, ja hoor. Ja, ik ja, ja. Ja, voorbereid. <laughs> hey, hoe gaat het uh, trouwens met je, met je nieuwe single? Nou, ik denk dat je het links en rechts wel misschien gezien hebt. Uh, we staan uh, op, bij elke, op elke hitlijst die je maar kan bedenken, staan we op één. Ja. Dus daar ben ik uh, onwijs blij mee, zeg maar. Ja, want het is, uh, je hebt hem uh, ook uh, nu in het Engels. Heb je hem uitgebracht? Ja, Engel... nou ja, ja, ja, we hebben hem wel inderdaad beschikbaar gemaakt op, uh, op Spotify en iTunes en zo. Ja. Uh, ja, dat was eigenlijk meer omdat we de boodschap ook uh, internationaal uh, zeg maar, op de plaat wouden zetten. Ja. En vandaar dat we een Engelse versie hebben uh, geschreven en uh, opgenomen. Proud of you. Oké. Okay. Nou, en, uh, ja, het, uh, wel verrassend, laat ik het zo zeggen. Ja, nou dankjewel. Ja, hey, en, uh, ja het is sowieso een, een, een fijne plaat natuurlijk. Uh, ja, ik, ik ben sowieso een, eigenlijk een beetje fan van je... Ja, uh, ja, het is mooi om te horen. Ja, Dankjewel. ik bedoel, ja. <laughs> ja, ik ben toch meer een beetje de man van de, die, die graag toch de, de bellens hoort. En uh, ja, ja, een feestplaatje tussendoor is ook heerlijk natuurlijk. En uh, ja. ja. Dus uh, ja, met deze, ja, deze plaat... Met deze plaat goed gelukt, denk ik. Ja, zeker weten. en hey, ja. uh, wat, wat, wat kunnen wij verwachten vanavond hier op het Raadhuisplein in Zandvoort? Ja, uiteraard uh, de, de nieuwe single... Uh, die, die ook, ook bij Radio NL, uh, Paradeplaat of uh, Hollandse nieuws is geweest. Ja. En uh, ja, die daar verschrikkelijk veel uh, is aangevraagd, wordt aangevraagd door het publiek. Ja. Dus ja, dat vind ik al heel erg leuk. Uh, nou ja, en verder gaan we gewoon uh, een feestje bouwen. Ja, dat dacht ik ook. Hé, ja... Ga je nog een album maken? Of uh, wat zijn wat, wat jouw... Uh... Ja, daar zijn we in principe nu zo langzamerhand mee bezig, we zijn, uh, samen met Hans van Vondelen en Raymond de Bruin, zijn we een, een, uh, allemaal liedjes aan het maken. En die komen, uh, denk ik, uh, begin volgend jaar uh, zeker wel op een CD te staan. Oké, okay. dus je uh, flink bezig met de album? Ja, zeker, zeker. Okay. We hebben natuurlijk in, de, in het vorige jaar hebben we natuurlijk een dvd uitgebracht. Ja. Van het Concertgebouw. Ja, dat was weer... En, uh, en daarbij ook een cd. En, uh, dus we hebben best vorig jaar een hoop uh, hoop, hoop, cd's uh, gemaakt. Dus nou, dit, dit jaar uh, doen we het eventjes uh, met de singles. Ja, nou, wat is uh, het was een jubileum, hè? De, de DVD. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, uh, er zal uh, begin volgend jaar zeker een uh, nieuw album komen. Ja, tegen het voorjaar, neem ik aan. Ja. Ah, Oké. Okay. Hé hey Wesley, dan uh, ga, ga ik jou... Uh... Veel succes wensen voor vanavond. Dankjewel. Precies. En de komende tijd natuurlijk. En, uh, en uh, ja, ik wacht uh, met, uh, met spanning op uh, jouw album. Oké, okay, hartstikke goed. En uh, ja, ik hoop je een keertje hier te zien. En, uh, of of uh, Kom, in ieder geval elkaar uh, te spreken. Lijkt me leuk. Oké okay, Wesley. Dankjewel. Hey, fijne avond en een goed weekend. Hè. Yes. Hoi, hoi. Doei. Hoi. Hoi. Trots op jou Wesley Bronckhorst.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 ja, ook in zware tijden, zo houden wij het vol. Leslie Bronkhorst. En dat vanavond hier op het Raadhuisverplein. En dat allemaal van het Radio NL Festival. En ja, eigenlijk heb ik de volgende alweer aan de telefoon hangen. En ja, ja, hallo, zijn we er, Mart? Ja, we zijn er, we zijn er. We zijn er, Mart. Een hele een goede ja, middag nog. Goedemiddag, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ja, jij, jij zit nu in de auto, neem ik aan. Onderweg ja, naar Zandvoort. We gaan we gaan nu rijden, ik heb mijn haartjes gedaan, we hebben alles gedaan, make-up of gedaan. <laughs> nee, nee, nee, nee, ik heb mijn haartjes gedaan en we gaan nu rijden. Ah, oké. Okay. Hey, hoe is het met jou zelf? Ja, gaat onwijs goed, gaat ja. onwijs goed, onwijs druk en uh, net mijn album uit en uh, daar ben ik zeker uh, trots ja, op. Ja, ja daar dat zou ik nog eventjes inderdaad, uh, zouden we het eventjes over hebben nog, He, want uh, je hebt een, een single uitgebracht, maar ook uh, tegelijkertijd uh, komt er een album uit, jouw debuutalbum. Het eerste album? Ja, ja. Ik, het is gewoon spannend hoor. Je wilt je eigenlijk toch altijd bewijzen en dat is altijd. Maar nu ja. je eigen nummers. Normaal zongen natuurlijk uh, oude nummers en uh, nog wel. Ja. Maar meer een doosje je eigen album. Ja, en uh, neem aan uh, ja, dat het toch uh, hey, je trots is. Ja, tuurlijk, daar ben ik onwijs trots op. Ja. Hey, um, ja, wat, wat kunnen wij vanavond verwachten hier eigenlijk op het, uh, op het Radijsplein? Lachen en een klein beetje huilen, denk ik, hoop ik. Nee, ja, we gaan er gewoon een mooi gezellig feestje van maken. En af en toe een mooie ballet van mezelf ertussen knallen. Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, uh, ballet, ja, dat is jou op, uh, op het hart geschreven, zeg maar. Ja. Eh, ja. Wat, uh, ja we hebben het toen uh, kunnen zien, uh, eigenlijk. Uh, was je eerste single, geloof ik? Een lach, een beetje huilen met uh, Wilke. Met Willeke, Albert. Ja. ja. Dat, was, uh, wat, dat is nog steeds. een... Ja, 2016 uh, raar... was dat, geloof ik, hè? ja. Ja. ja. ja. Waar ik onwijs trots op ben. Ja, en, en dat, dat, ja, ik neem aan, uh, zij ook op jou. Ja, dat natuurlijk. Dat, maar ik zie haar ook een beetje als mijn oma. Hè. Ja, nou, het is, ja, het is. Uh... Ja, hoe zou ik het zeggen? Het is een fijn mens. Laat ik het zo zeggen. Ja, het is een lieve, lieve ja. schat is het. En uh, ik loop af en toe loop ik een geintje weer uit te halen. Ja. En dan, uh, nee, tuurlijk. Ik ben, uh, ik ben nog wat jonger. Een stuk, heel stuk jonger. Ja, nee, nou, maar ja, ja we, we, hebben, we hebben met dat nummer hebben we echt ook samen een beetje gelachen en een beetje zitten huilen. Ja. ja. Hey, uh, het album is ook al uitgebracht? Ja, het album uh, die is al uit. En die is uh, ja, te downloaden. Of te kopen bij bol.com en uh, ja, Spotify te beluisteren en ja. Deezer en al die dingen. Ja En iTunes. iTunes ook ja. nog eens. Bij hey, um... de MediaMarkt ken je ook kopen? Sorry? Bij de MediaMarkt kan oh. hem ook okay. kopen. Oké, ja, want daar, je, daar heb je een sessie gehad, hè? Een, een tekensessie. Ja, in Amsterdam. Ja. ja. ja. ja, ja, ja. ja heb, je, heb je nog meer sessies? Of, uh... Ik heb, uh, ik heb, uh, ja, de, tuurlijk. Waar, ik, ja, dan moet ik mijn manager even denk ik aankijken. Ja, komen heel veel dingen, komen er nog aan. Oké, okay, is dat, de, is dat te vinden op je site? Denk het wel, ja. Ja, is het allemaal te vinden op de site? En uh, heb je ook een Facebook of uh, ben je daar niet zo ik actief een, in? Uh, ik heb een eigen fanpagina waar ik uh, heel vaak dingetjes opzet een beetje zotter een beetje dat ik mijn manager loopt te pesten of wat dan ook. Maar natuurlijk. ook heel veel uh, optredens waar ik uh, dit weekend. Ja, Waar je te zien ben en uh, in de senior sessie en dat soort dingen. Ja. ja. Ah, Oké. Okay. Hey, uh, ja, wij, wij kijken natuurlijk sowieso uit uh, naar uh, ja, nog meer, veel meer muziek van jou natuurlijk. Ik hoop het, uh, ik hoop het ja. zelf ook. Ja, uh, ja vanzelfsprekend. Maar ja. <laughs> het uh, singeltje uh, Zomaar verliefd. Uh, uh, ja. uh, zomaar verliefd, hoe, uh, is, dat, is dat in je privésfeer of uh, ben je zomaar verliefd ja, dat, uh, geworden? Ja, uh... dat, uh, dat is eigenlijk uh, is dat in het privé. Is dat, uh, ik heb toen met mijn tekstschrijver gezeten en ik ja. heb een beetje verteld hoe of wat. En uh, hoe het allemaal gegaan is tussen mij en mijn vriendinnetje. En, ja. Uh, ja, zo hebben we dat heel mooi in een, in een melodie en een nummer uh, uitgebracht. Oké, okay. dus eigenlijk uh, ja, zomaar verliefd. Uh. Zij was er blij mee, of niet? Ja, ze was er onwijs blij mee. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, weer... nee, niet, niet, niet dat ze er vandoor is gegaan. Nee, nee, nee, nee we zijn nog steeds samen gelukkig. Oké, okay, gelukkig. Hey. En uh, Nee, ja, tuurlijk. En uh, je gaat stappen maken. En, uh, de volgende week komt alweer het nieuwe singlesje, komt er alweer uit van mij. Ja, ja. ja. Wat, wat zijn jouw uh, vooruitzichten? Uh... Ja, tuurlijk. Je, wilt je, je, je, leven, je, ja, je lust in je leven, laat ik het zo zeggen, de muziek. Ja, nee, ja tuurlijk. Je hebt, je hebt doelen, hè? je hebt dromen. Kijk, het ja. doel wat ik bereikt heb, het maakt er niet uit hoe, is dat ik in het arena heb mogen staan. Waar ik uh, onwijs trots op ben en uh, natuurlijk ook mijn opa beloofd heb en al ja. die dingen. Maar ja, wat nu maar doe is, is wel dat ik even op één zou komen staan met een, met een nummer. Bij wijze van spreken, of een eentje, of weet je wel. Ja, ja, Nou ja. Ja, ja, ik bedoel, ja, daar kijken we allemaal uit. Ja, ja. ja nee dat is wel echt, uh, dat is wel echt iets uh, ja ik... optredens, optredens in, in het ziekenhuis en dergelijke ja, ja, dat, ja dat is wel echt dat uh, misschien nog hoger gepepend dan eerder denk ik heineken musical heineken musical nou, inderdaad ja, ja, ja maar, nee joh nogmaals ik geniet steeds van elke dag en ik ben blij dat ik dit als werk heb mogen doen dat ik dat ik dat dit mijn werk is geworden ja ja, ja, ja. ja het is eigenlijk uh, ja, gewoon je leven he. Ja, dit is wel echt een uh, lus in mijn ja. leven. Ja, dus een andere baan uh, ja, hiernaast uh, ja, is gewoon niet mogelijk, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. Nee, nee ja, ik ken ook weinig jongens. <laughs> ja, ik ken niet veel, ik ken niet veel. Nou ja, uh, iedereen is ergens goed in. Ja, kijk, en dat heeft iedereen heeft wel zijn talenten, denk ik. Ja, ja de ene die is, uh, ja, die is rapper, de ander is... Uh, ook artiest en dan anders goed in timmeren en tegel zetten. En, maar daar ben ik allemaal niet van, jongens. Nou ja, ik ken dat toch allemaal niet. Nou ja, eigenlijk had ik, had, had ik gehoopt eigenlijk dat je hier in, in de studio zou zijn. Maar ik begreep dat, uh, dat er niet eerder plek was als 31 juli. Nee, ja, ja. ja, dus ja. ja onwijs jammer. Ja, ja, ik denk ja. ja, ja en, nou, nou, onwijs druk, joh. Ja. Nou, maar ik dacht, nou ja, misschien uh, in de studio hier, uh, omdat je toch op moet reden op het splein, dus, uh, oh, yeah. ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, ja, goed. Ik denk dat het een uh, miscommunicatie is, maar goed, dat geeft niet. Oh ja, ja ik, ik hoor net van mijn manager dat we zo meteen nog wel langs komen, denk ik. Ah, oké, okay, nou, de koffie staat in ieder geval, Bruin. Helemaal topje. En uh, nou ja, dan uh, zou ik zeggen, ik ga het in ieder geval uh, jouw nummer draaien. Zomaar verliefd. Gezellig. En uh, ja, ik hoop uh, je vanavond uh, toch nog eventjes hier op de bühne te zien. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Nee, dat sowieso, tuurlijk. Oké. Okay. Dat... Hé, hey, we gaan het draaien, Mart. Oké, okay, dankjewel. Ik ga jullie zo meteen zien. Is goed. Doei, doei. Hey, doei, doei. Zomaar verlief, Mart Hoogkamer. Nee.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 de liefde van die gebij. Zomaar ...zit dan Mart Hoogkamer... ...en uh, ja, zomaar verliefd... ...en uh, ja, we proberen... ...nog eventjes uh, mik te bereiken...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 Zo, ho, ho, maar. Ho, maar, ho, maar. Ja, en uh, ja, Mik, Mik. Uh, we krijgen Mik nog niet te pakken. Um, wat gaan we doen? Uh, kijk, uh, voor de, het nieuws. Nou ja, weet je wat? We gaan een plaatje draaien van uh, Martin Dams. En maak jezelf maar wat wijs. Dan uh, zou ik zeggen, we proberen het zo in het tweede uur. En uh, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur Entertainment voor jou op die 106.9, 404.5. En natuurlijk uh, DAB plus 5C. En uh, ja, op de kabelkrant. Vanavond om 7 uur dus. Uh, op het Raadhuisplein hier in Zandpoort. Een groot evenement. Met allemaal bekende artiesten. Dus blijf erbij. En ga erheen. De duisternis valt. Valt voor goed in mijn liefdesbestaan. Wat heb ik misdaan en ben jij naar die ander gegaan? Je was toch lief, gaf je alles waar je om vroeg. Maar wat ik je gaf, was voor jou nooit genoeg. Maak jezelf maar wat wijs. nee voor mij is het over.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 Het is over, ik hoor nog je stem. Maar wat ik je vraag, ben jij nu echt gelukkig met hem? Je zei me dat ik, jouw kort deed je leven een sleutel. Met pijn in je hart, sta je nu aan een deur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 Goed uit mijn leven. Maak jezelf maar wat wij. Nee, voor mij is het over. Al die jaren heb jij mijn vertrouwen betrokken. Nu betaal je de prijs. Ik heb alles gegeven, maar een droom